1 uur onderduift Nederwit met het NOS-journaal. Op Sint-Maarten helpen militairen van de marine mee... bij het sporenonderzoek in vier moordzaken. De gouverneur van Sint-Maarten had daarom gevraagd... omdat de politie te weinig mensen heeft om alle vier de moorden goed te onderzoeken. De politie krijgt nu hulp van twintig bemanningsleden van het Marineschip Rotterdam. Op het eiland zijn in tien dagen tijd vier mannen door een misdrijf omgekomen. Of er een verband is, weet de politie niet... Er is een beloning uitgeloofd van 25.000 Antilliaanse gulden. Ook is de hulp ingeroepen van de bevolking van zowel Sint-Maarten als van Saint-Martin, het Franse deel van het eiland. De Amerikaanse president Obama en de Britse premier Cameron zijn het erover eens... dat de Libische leider Gaddafi zo snel mogelijk het veld moet ruimen. Obama en Cameron hopen op een snel einde aan de strijd in Libië. De twee leiders spraken elkaar telefonisch... Ze zijn voorstander van de instelling van een wapenembargo en een vliegverbod boven Libië. Frankrijk en Groot-Brittannië bereiden voor zo'n no-fly-zone een VN-resolutie voor. Rusland is daar geen voorstander van. Morgen komt de Amerikaanse vicepresident Biden in Moskou aan... om de aanpak van de kwestie Libië te bespreken met president Medvedev. Het centrum van Den Haag heeft de afgelopen avond een paar uur zonder stroom gezeten. Getroffen werden 2000 aansluitingen in het gebied rond het Binnenhof... Zo ging in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, waar net een debat aan de gang was, plotseling het licht uit. En dat bleef uit, want het noodaggregaat dat vervolgens aansloeg vloog in brand. Het vuur was snel geblust, maar er was veel rook. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De stroomstoring was tegen half twaalf verholpen. Dan het weer, vanuit het zuidwesten bewolkt, een minima van een paar graden boven nul. Ook morgen bewolkt, er valt dan wat regen bij een stevige westenwind en het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij het tweede uur van Casa Luna. Maar hartslag is weer een heel klein beetje aan het zakken. Als je toch hoort hoe erg ik in het pak genaaid ben met die woekenpolissen. Dan word ik daar niet heel erg vrolijk van. En u waarschijnlijk ook niet. We gaan het hebben over het verlengde daarvan. Um, want we zeiden het straks al. Het gaat om 4 miljoen mensen in Nederland die een woekenpolis hebben. Het gaat om 7 miljoen polissen in totaal. Dat betekent dat meerdere mensen dus meerdere polissen bezitten. En wij gaan in dit uur een virtuele mars op Den Haag organiseren. Waarom Den Haag? Daar zit het verbond van verzekeraars. En we gaan het niet echt doen, maar we gaan het wel in dit uur doen. We hebben mensen nodig voor de ontwoekermars. Uh, mensen nodig die ons bellen op 0800-1121. Mensen die de route uit willen stippelen, hoe gaan we lopen. Die uh, de spandoeken gaan beschrijven, want wat gaan we op die spandoeken zetten. En ook mensen die het een beetje gezellig gaan maken onderweg. Bel ons over de ontwoekermars 0800-1121. Twitteren kan aan het of aan het dumos. Dat zijn onze Twitter-adressen. En vooral bellen op ons nummer 0800 1121. Mm -hmm. mm -hmm. I wish you smiled a little funny. Niet just funny, really bad. We could roll the streets forever.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 Met Technology Milo, een, Belgisch, dat, een Belgische singer-songwriter. Liedje heet You and Me in My Pocket. De heer Timmer, goedenavond. Uh, Goedendag. Wij gaan een ontvoekermars organiseren. We gaan optrekken, virtueel, weliswaar optrekken, naar het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. We gaan spandoeken meenemen, we nemen wat eten, we nemen wat drinken mee en we gaan spandoeken maken. Wat, wat komt er op uw spandoek te staan, meneer Timmer? Nou, ik heb een heel mooi woord. Dat is bekend in verzekeringstermen en in verzekeringskringen. En dat is moraliteit. Moraliteit. Met, met moraliteit duidt een verzekeraar aan de, je laat het zeggen in eenvoudig Nederlands, betrouwbaarheid van degene die een verzekering aanvraagt. Als die over een goede moraliteit beschikt, dan willen ze die persoon wel verzekeren. Maar als er wat op aan te merken is, dan uh, hebben ze u liever niet. Het gaat dus om de klant. De klant moet, zeg maar, goed van betalen zijn en goed te vertrouwen. Ja, en mag ook in vooral de boel niet bedonderen, want dat vinden, ze, dat vinden ze nog erger. Betalen is natuurlijk ook belangrijk bij een verzekeraar, maar als ze een klant niet kunnen vertrouwen dat hij de zaak uh, mietert, daar hebben verzekeraars een erg groot rekel aan. Om vrij goede en, om dat... redenen, maar waarom komt het op het spandoek te staan? Uh, ...omdat uh, uh, je in een discussie met een verzekeraar op dit onderwerp uh, vrij gauw op het uh, verhaal Woekepolissen komt. Ik heb een persoonlijke discussie gehad over mijn moraliteit, daar was wat op aan te merken. En toen heb ik de verzekeraar alleen maar gezegd... ...meneer, u bent van een club die vroeger tot de Nederlandse staatsbank behoorde... ...dat is nu een zelfstandig gegeven, het hoort er niet meer bij... Maar u heeft ook een flink aantal van die woekenpolissen afgesloten... en u gaat mij bekritiseren op mijn moraliteit, kijkt u eens een keer in de spiegel. Misschien ziet u dan iets wat u niet bevalt. Ja. Het, het wederkeerige argument is dat de verzekeraar ook zich moreel moet gedragen. Moreel hoogstaand moet gedragen. Uiteraard. En dat is in het geval van is natuurlijk... Uh, nou ja, dat is voldoende aan bod gekomen. Dat deugt van geen kant. Wat, wat, hoe, hoe gaan we het woord moraliteit in een zin vervatten? ja, je kunt, er boven, je kunt er boven zetten. Hoe is het met uw moraliteit? De, die van ons is prima in orde. Ja, hoe is het met uw moraliteit? Ja. ja ik, ik schrijf hem op. Ik vind het heel mooi. Hoe is het met uw moraliteit? We zetten hem op het spandoek. Okay. Um, dat lijkt me een hele mooie voor, uh, voor vannacht om mee te beginnen. Het spandoek waarmee we de ontwoekermars gaan openen. Dank voor de, dank voor de telefoontje, meneer Timmer. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank u wel. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Als je mee wil lopen in de virtuele... We hebben mensen nodig die spandoeken gaan schrijven. We gaan uh, de route uitstippelen. En uh, we gaan het ook nog een beetje gezellig hebben onderweg. Want ja, voor een deel is het nou eenmaal zoals het is, zullen we maar zeggen. Alice, goedenacht. Uh, uh, goedenacht, ik ga dansen. Je gaat dansen? Ja, ik ga dansen als we gaan wel een, een kleine revolutie in Nederland doen. Ja. Net als, uh, als die andere landen. Ik vind het een beetje raar hoe, hoe de mensen ze durven bonus. Bonus van miljoenen te krijgen op onze rug. Ik weet het niet, hoe mijn ge waar is mijn geld gebleven? Ik heb mij laten verzekeren voor... Uh, ik heb een gat in mijn pensioen. En ik heb bereikt die tijd en ik ben daar naar de verzekering. Oh zeggen nou, ja dat is gewoon... Je hebt gestopt een bedrag van 6.000 gulden. Ze zijn 3.000 euro, nu heb je... Ja, met de verzekering is het niet goed gegaan met die be beleggen, ik weet het niet. Dat zal wel, uh, ja, je hebt niet zoveel bereikt. Je krijgt 1500 euro. Ja. Maar de helft van We gaat naar de belasting. <laughs> en uh, je krijgt iedere maand, iedere maand 50 euro. Op drie jaar tijd. En uh, wat blijft, de rest gaat hier naar de fiscus ja ja zeg: hou maar dat geld bij jullie. Ik bekijk wat ik ga doen. is een vrouwelijke adviseur geweest bij mij thuis. Ik heb met haar over gehad. Ja, zegt wacht maar even. We zullen een beetje de zaak een beetje regelen. En tot heden heb ik niks gehoord. Ja, ik heb precies hetzelfde ja, gehoord. Ik heb gewoon gestopt daar. Ja, maar dat is niet een kwestie van de moraliteit en het geld. Dat kunt u nooit rijmen: geld met moraliteit. Oh, dit is een typisch gevalletje van... Maar de klant, wacht even, de klant, de Alice, Alice is... wat jij niet weet, maar waar wij wel... is dat de telefoonverbinding even helemaal instorten. Uh, maar je bent er volgens mij weer. Maar we gaan het omdraaien, uh, want we gaan het vieren met een dansje. Ja. Luister, ja, de consument en ik denk de burger heeft hier niks te vertellen. En uh, die meneer heeft een ingewikkeld verhaal, hè. Echt, dat is... Die man, hij heeft de materie in zijn vinger, maar de consument niet. Maar dat gaat niet. De consument hoeft niet uh, hoge begaafd. Het gaat om het geld. Precies. Maar Het gaat hier om de staat vertrouwen. Alice, ik, ik, ik, ik, ik ga jou hartelijk danken, want jouw bijdrage is duidelijk. We gaan, we gaan de ontvoekermars, de virtuele okay, ontwoekermars... met jullie, oké. Okay. Ja, we gaan ontwoekeren met z'n allen en al lopen doen we dat. Oké, okay, we blijven lachen. En we blijven lachen en jouw bijdrage is de dans. Okay, we dansen da. ons naar Den Haag. Dankjewel. Da. 0800 1121 als je mee wil lopen in de virtuele ontwoekermars... naar het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. Jack, jij gaat mee. Ik ga mee. Oh, Ik ga echt mee. En ik neem een kruiwagen mee. Een kruiwagen? Een kruiwagen. Een kruiwagen vol met mooie kiezelstenen. Hele mooie. En dan mogen verschillende mensen die daar uh, om vragen ook gebruik van maken. Want we gaan niet alleen dansen. We gaan dansend daar eruit eruit keilen. Oh, dat schiet lekker op zich. Ja, dat, dat, uh, we blijven natuurlijk positief. Maar het verhaal begint dan in uh, de vroege jaren negentig toen... De, de, de, de, de, de, de, de prijzen de pan uitvlogen. En uh, ja, ik weet niet of ik de namen mag noemen, maar Regio uh, Lease bijvoorbeeld met een hele leuke kwam: van nou, als u nu geld inlegt, dan kopen wij daarvan aandelen. Maar er werd niet gezegd van, u gaat geld lenen. Nee, u stort geld en van dat geld kopen we aandelen. En dat wordt dus na nou, vanaf steeds meer. En de winst wordt omgezet in aandelen. En nou ja, Goudenbergen hè. Ja. Nou, dat was dus in. Met twee, uh, met twee polissen. Een paar jaar naar elkaar. En uh, toen ik een jaar of zes geleden in de financiële problemen kwam. En het niet meer op kon hoesten. Toen mocht ik gebruik maken van of, de coulantse regeling die mij voorgesteld werd. Ja. Ik was ze niet. Meer schuldig, ik hoefde niets meer te betalen, maar dat was wel alle aanspraken op eventuele ja. Ja, <laughs> daarmee af. Ja, nou, het leuke is, ik was hun niets meer schuldig. Ik had ondertussen 14 jaar geld in hun pond, <laughs> en ja. toen konden ze me met een stalen gezicht vertellen dat ik ze niets meer schuldig was. Ja, ja, het ja. Ja, ja, ja, ja. En, en dan krijg je het hoofdstuk Rolinko. En nou, het klinkt heel erg zuur, maar we hebben dus van de armoede hebben we een effectenrekening moeten, moeten openen bij ons op de bank. Want toen Rolinko uitbetaalde, betaalde die in aandelen. En die kon je of direct verzilveren of je kon ze natuurlijk als aandeel behouden. Nou, die stond zo laag dat het scheelde bijna 40% van onze inzet. Ja. Ja, ik ja, dus, dacht, laat maar lekker staan. Nou ja, van, van, dat, van dat soort grappen, dus zullen we maar zeggen. Uh, maar we, we gaan wel, hè, naar Den Haag. Ja, ja, nee. En, en laat het me weten, wat ik ga mee. Ja, ja. Maar als je als eruit je in gaat gooien, dan zit ik je achteraan, hoor. Want daar ben ik weer niet zo van. Ja, nee, maar snap je mijn wrangheid? Ja, ja. Ik... Want dan loopt er nog zo'n grapje als tussen koersplan. Ja, dat is dan de volgende, dat was de, de vroegste. Heel erg, vroege jaren, negentig afgesloten. Ik heb altijd heel goed mijn best gedaan om vijf jaar eerder met pensioen te kunnen. Nou, niet één jaar eerder, hoor. De rest is, is als uh, badwater weggelopen uit jouw badkuip. Ja, heel erg. Dat kraantje wat daaronder zat, was geen kraantje, hoor. Nee, dat was een brandkraan. Een brandkraan. Ja. Ik... Maar ik blijf luisteren vannacht. En we blijven goede moed houden en we blijven gewoon werken. Precies. Zo is dat. Dank, dank voor het bellen. Dank je wel, Jack. Dag. Dag. De heer Wolters, goedenacht. <laughs> oh, Jo, sorry, neem ik kwalijk. Joh. Ja, ook goed. <laughs> Dag, Frank. Goedemorgen. Nee. Goedemorgen. Ik had al een tip uh, voor u, want u zit in hetzelfde schuitje als ik. Ja. Uh, ik heb mijn eigen tijd aangemeld bij uh, de club van uh, Lease Proces. Mhm. Mm en dat is dan iets ja, wat misschien nog wel, uh, ja, misschien duurt nog wel een jaar, maar dat loopt inmiddels al een jaar of twee, ja. tweeënhalf. Voordat allemaal uh, is uh, rechtgetrokken is bij, uh, uh, hoe heet het, bij uh, de rechtbank. Maar goed, ik hoef daar ook uh, niks uh, voor te doen, maar ik heb hetzelfde laken en een pakje. Mijn werd verteld van, oh jongen, als je met pensioen gaat, dan heb je een, uh, ja, een lekker uh, spaarcentje... Nou, niets is minder waar. En ja, u dan en je zal hartstikke teken. gek zijn als je niet gaat beleggen. Dat zet dat ook nog bijgezegd. Ja, precies. We ook nog uh, bijgezegd van maak je geen zorgen, want aan het einde van de looptijd dan, dan oh. gaan we niet meer beleggen. Maar dan gaan we het in veilige obligaties stoppen. Dus ja, ja, ja, ja. risico is echt een, een, is maar een woord. Dat was de test. No. Maar het was dezelfde firma, Egon, hoor. Ja. Dan weliswaar een, een, uh, de, de, de, het contract wat wij hebben dan uh, moeten ondertekenen was dan weer uh, ja, via zo'n... Ja, ook zo'n zo uh, tussenpersoon. En dan het lullige, misschien, dat is dan u ook nog overkomen, hè. Het was ook nog een hele goede bekende. En dat doet dan nog meer pijn. Ja, dat maakt het ons een keertje extra pijnlijk. Ja, want je spreekt dan die man daarop aan en... Oh nee, je moet het dus zo somber niet inzien. En jongen, je zult zien dat je nog nooit zo'n leuke oude dag gehad hebt. Nou, uh... We, we, we, we, ga, we, zijn de, we zijn de ontvoekermars aan het voorbereiden. Ja, ik doe wel mee. Ja, dat, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. We, we, leggen op, we leggen op de grond leggen we een groot oud laken neer. Ja. En we, we pakken een pen. En wat gaan we erop schrijven? Uh, ja, wat zal ik daar eens opzetten? Iets met uh, ze stelen van mij. Of ik wil iets terug. Ja. Hoe noemen ze dat ook alweer? He? Heel netjes gezegd. Oh, de we... staat, ja, de staat steelt niet van mij, maar... Ook bijna. Ja, nog. ja, ja. Maar. De maar dat van mij, maar. Dat moet je nou eens omschrijven. Ja, maar iets, iets met moet Het mag Robert... rust hard zijn. Sorry? Iets hards. Iets hards. Want dat doet hun ook. De verzekering is ook best wel hard. Ja. Maar. Kun, kunnen we niet voor de liefde kiezen? Uh, dat nou, is wel... Als ik voor de liefde moet kiezen, kies ik niet voor een verzekering. terwijl <laughs> <laughs> <laughs> Tenminste, dat al niet voor Dexia. Oh, ik mag geen namen noemen, hè. Sorry. Nou, ja, weet ik niet. Volgens mij komen alle verzekeraars al een keertje langs in dit uur waarschijnlijk. Ze hebben het ja. allemaal gedaan, geloof ik. Ja, ze hebben er allemaal zijn vingers aan gebrand. Ja. Nee, maar boosheid, boosheid met boosheid is altijd minder leuk dan boosheid met liefde vergelden. Ja, dat ontregelt echt. Uh, kijk, ik ben niet haatdragend. Uh, zelfs nog niet eens tegen de verzekeringsmaatschappij. Maar uh, waar het mij om gaat is dan van... Uh, kijk, als ze mij besodemiederen en ik voel me zwaar en diep in mijn kruis getast... Dan zeg ik van, kijk, als we in Nederland recht hebben, waar haal ik dan mijn recht? Nou, zullen we dat dan maar opzetten? Waar haal ik mijn recht? Ja, waar haal ik mijn recht in Nederland? Waar haal ik mijn recht in Nederland? We Verzet... ah, dus, Ja, de staat, de Nederlandse staat, doet er gewoon helemaal in de ene moer aan. He, op zijn minst wordt die schijn gewekt. Nou, morgen gaat de Tweede Kamer erover praten. Hè. Dus misschien dat ze meeluisteren, de dames en heren, kamerleden... en dat ze morgen nog iets moois uh, plotsing nou, uit de Hooghoed gaan toveren. Maar tot nu toe? <laughs> tot nu nou, toe? Van tot nu toe is het gewoon uh, drie keer een nul. En dan denk ja. ik, als ze morgen een positief antwoord daar in de Kamer uh, kunnen laten horen... dan denk ik dat er vier miljoen mensen een hiep, hiep, hoera naar de Kamer. Uh, en als uh, er morgen niks te horen is, dan gaan we de ontvoekermars uh, gewoon doen. Ik doe altijd mee, Frank. Dank. Dank voor het bellen en dank voor het okay. luisteren. En ik wens jou ook alle sterkte en steun. Ik zal het nodig hebben, denk ik. Oké. Okay. Dankjewel. Dag. Doei. Yes. Dag. De heer Wolters, ik, uh, ik kon het u net al aan, maar uh, u viel ja. even weg. Nee, viel even weg met Wolters. Ja. Ja, je moet het personeel gewoon samen klem zetten en in vrije tijd. Want dan krijg je zo heel veel voor elkaar. Het is heel vervelend. Maar het lukt wel. Wat? Ik ben namelijk vrachtwagenchauffeur en het vervelende is dat wij met een groot dingen rijden. Nou, afgelopen zomer kregen wij ons paargeld. En toen we een kastje van de muur gestuurd. Maar nou, achter tien weken hadden we het geld nog niet. Nou, dan zeg ik, uh, hier zit het nog in ieder geval. Is het dan wacht jullie van de week op mij? Want dan ga ik voor de uitgang van de parkeergarage staan. Ik weet helemaal de situatie niet. En de volgende dag stond er speciaal aan rekening. En een dag later of twee dagen later had ik op mij geen rekening. Dat kennen wel. Maar je zegt, uh, spaargeld, uh, wat, uh, dat stond bij een verzekering? Uh, ja, een spaarloonregeling. Oh, ja. nou, je eigen geld. Nou, als jij het niet betaalt, krijg je gelijk een deurwaarde. En als je bij hen wat betaalt, dan hebben ze van iets smoes van... ...ja, het is uh, complex en alles. Prima, dan ga je dat zeggen tegen die mensen. En dan ga je niet iedere keer zeggen, ja, het gaat er eind van een week op. En na tien weken heb je het nog niet. Nou, dan ga ik zeggen, nou sta ik morgen met de vrachtwagen pauze te houden. Voor de parkeergarage, nou de volgende dag staat het erop. En een paar dagen later staat het op je eigen rekening. En dan zijn zij kwaad dat je de boel onder druk zet. Nou, hier is je gewoon je eigen geld terughalen. Op 0800-1121 kan je bellen, 0800-1121, als je mee wilt doen met de mars. We zoeken mensen die mee willen, die wat willen gaan doen. Wat, wat zal jouw bijdrage zijn? Mijn bijdrage? Ja? Ja, als ze dwars zitten, met van alles. <laughs> je, om te beginnen neem je de vrachtwagen mee. Nou ja, eh, als het zou moeten, dan eh, lukt het ook wel. Dan nou ja, maar, maar het is ook wel handig, want dan kunnen we allemaal eten en drinken in stoppen. Dus het, het komt ook wel Waarom? van nut als je maar niet te hard rijdt. Ah, nou, dat maakt niet uit, maar pas zat in. Ja. Dus eh, het lukt wel. Het is heel vervelend dat het zo moet, maar eh, het lukt wel. We, we hebben vast vaste vrachtwagen, dat is handig. Eten en drinken kan erin. Eh, nou, Alles past erin. Alles past erin als we de, mars, de virtuele ontwoekermars op Den Haag gaan houden. Dan hebben we in ieder geval vast vervoer en we hebben een gemotiveerde chauffeur. Dus, oké, okay. zeg ik ga verder werken. Ja, ga je nog veel ver, heel veel verder rijden? Uh, ik moet daar nou nog Amsterdam alle tijdschriften wegbrengen. Daarna nog pakketten laaien en pakketten wegbrengen voor de post. En wat voor tijdschriften heb je bij uh, Van Donald Duck tot Playboy tot de Nieuwe Revue, weet ik het allemaal wat erin zit. Het is vooral al die stress. Namens mijn kinderen, doe voorzichtig aan. En ik heb het niet over de playboy. Dus, oké. Okay, Hé, hey, plattegedacht. Okay. Dag. 0800-1121 is het telefoonnummer van Kazeluna. Als je mee wil werken aan de virtuele ontvoekermars... die we gaan houden op Den Haag. De plek waar het verbond van verzekeraars zit. 4 miljoen gedupeerden hebben we dus in Nederland... met 7 miljoen boekenpolissen. Daar praten we over in de duur van Kazeluna. 0800-1121. Leg een schuurtje in de slang van mijn brandstofpomp Eén dag later, ijzerzaak. De verkoper grijnst zeker grote schoon Maar ik zeg nee, ik wil een accu En oplader, hetzelfde merk als mijn boord. Ik zeg nee, je nieuwe baas. Ik drink mijn koffie graag vers. Even later, ben weer thuis. Mijn man staat Ja, het is inmiddels afgelopen, maar de Internationale Vrouwendag. Dat was het vandaag in ieder geval. Vrouwen aan de macht. was dus dat Babette van Veen. Oorspronkelijk een uh, Duitsstalig een nummer uh, van Roger Cicero. Cicero Cicero, denk ik. Um, goed, vanaf het uh, van het album vertrouwelijk. We hebben het over de virtuele ontwoekerenmars die we gaan houden op Den Haag. De plek waar het Verbond van Verzekeraars zit. Wil je meedoen? Wat komt er op de spandoeken te staan? Hoe pakken we het aan? Hoe gaan we lopen? Hoe houden we het een beetje gezellig onderweg? 0800-1121. Nolly, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb alleen maar een uh, korte mededeling wat ik op het spandoek wil hebben. Ja? Ik zou het graag op willen hebben van... Vul onze woekerverliezen aan met jullie woekerbonussen. Vul onze woekerverliezen aan met jullie woekerbonussen. Ja, ja. Dat, ja. dat is een hele heldere. Want die woekerbonussen uh, uh, zijn er inmiddels alweer. Ja, die blijven komen. Dus er uh, is eigenlijk niets veranderd. Ja. ja. Wat heb je er zelf mee te maken... Niet veel, want ik heb geen uh, uh, polissen maar ik leef wel mee met al die mensen die dat wel hebben. Ja. Zou, uh, ga, ga je meelopen? Want dat ik is... ga meelopen. Want het is wel belangrijk dat we veel mensen hebben natuurlijk, en moeten we moeten wel mensen zijn die er allemaal mee te maken hebben, maar ik, dit, dit, dit, is, dit is natuurlijk wel prachtig. Als jij dit... dit is gewoon solidariteit. Ja, dat is ook een heel mooi begrip, uh, toch? Solidariteit. Juist. Oké, okay, veel succes verder met je. Ik wil je heel hartelijk danken. Dank je wel dat jij een tekst voor het spandoek aankwam leveren. Um, Ampinak die schrijft ons um, voor op het spandoek. Banken zijn vampiers. Succes met een echte en niet slechts virtuele ontwoekenmars in de nabije toekomst. Willem, goedendacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. Ga je meelopen? Jazeker, ga ik mij lopen. Ja, maar eigenlijk vind ik het al, Ja, dat virtuele vind ik allemaal wel, wel leuk bedacht. Maar er moet echt iets gebeuren, denk ik. Dus. Um, ik, ik wilde eigenlijk voorstellen dat jij um, niet alleen een marsleider wordt. Maar uh, gewoon ook echt uh, actie gaat voeren. Zodat uh, dat er wat bereikt wordt. En dat in ieder geval de mensen die uh, dit allemaal veroorzaakt hebben uh, het gaan voelen. Ja. ja. Dus jij wil echt gaan lopen. Ja, echt kan lopen, maar, ja, maar, maar ook echt actie. Ik, ik, ik, ik, uh, ik luister met stijgende belangstelling. En, um, ja, ik, ik heb um, als, als, uh, als kreet bedacht uh, Pluxen. Dat is een, um, uh, een kreet van de overheid, als ik me niet vergis, uh, voor uh, criminelen die uh, van alles gestolen hebben. En die moeten dat dan uh, teruggeven via allerlei uh, juridische methodes. Ja. En ja, dit, dit neigt ook naar het criminelen. En, uh, wat, mij... wat is een crimineel aan, wat er gebeurd is? Nou ja, omdat mensen met verstand van zaken, verstand van geld, um, ja, eigenlijk gewoon de boel opgelicht hebben. En mensen die daar dus niet zoveel verstand van hebben uh, het, het vertrouwen misbruikt hebben. En um, ja, ik, ik vind het wel moeilijk om uh, wie, wie hoeverre nou schuldig is. Hè? Want die uh, verzekeringsmaatschappijen zijn natuurlijk, uh, die hebben die. die de, de, de listen bedacht en die tussenpersonen, ja. hadden ze nou zelf. zagen ze het aankomen dat het misging? of. Uh, uh, dachten ze werkelijk dat het allemaal goed zou komen? Dat is natuurlijk moeilijk, maar ik vind wel, ja. Uh, er zijn zoveel mensen belazerd. Uh, ik vind dat deze mensen uh, gewoon. Uh, achter volle gezeten moeten worden. echt ook juridisch. Uh, met juridische wapens. en uh, dat ze op een, een of andere manier moeten terugbetalen. Ja. Dus vandaar mijn kreet pluksen. Pluksen betekent gewoon dat de verzekeraars alles wat ze aan ons verdiend hebben ten onrechte cent voor cent terug gaan betalen. Precies, ja. En het zal best heel ingewikkeld worden. Maar um, uh, je had het over uh, dat, er, dat er echt miljoenen polissen uh, afgesloten zijn die niet in orde zijn. Ja. En dat, dan gaat het dus ook over uh, misschien wel een miljoen mensen. Nou, als die nou allemaal een, uh, een tientje betalen, dan hebben we al 10 miljoen in kas... En als jij dat dan even organiseert, dat we een paar goede uh, juristen in de hand nemen die uh, daar serieus werk van maken. Dan maken we misschien ook een kans. En dan heb ik het over de verzekeringsmaatsverpijler ook over de tussenpersonen. Ja, yeah, ja. Yeah. Is dat, uh, is dat irreëel? Of, uh... Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik zit heel, een beetje even na te denken ondertussen. Want ik, ik krijg ook een mailtje van... Uh, even kijken hoor. grauw. Een hele lange mail. Die kan ik zo snel niet lezen. Hele uh, lange mail. Maar de strekking daarvan is... Uh, ik luister naar het eerstuur. Uh, vooropgesteld. Je hoort mij niet zeggen dat het allemaal, niet, allemaal klopt. En deugd en fris is. Maar zegt, zegt hij of zij dan tegen mij... Ik hoor je ook zeggen dat je een journalist bent. En dus van de doorvrager. Mag ik je dan even vragen waarom heb ik die schade dan niet? Ik neem aan dat hij of zij bedoelt dat ik een sukkel ben... dat ik me namelijk niet doorgevraagd heb. En waarom hebben andere mensen geen woekenpolis? Wat vind je daarvan? Nee, nee, ik, ik, ik denk dat, uh, dat als, je, als je geen verstand van geld hebt... of niet, niet daarin uh, ja, de, de, doorgeleerd hebt, dan, dan, dan kan je dat niet begrijpen. Het was zo ingewikkeld en het werd zo uh, mooi voorgespiegeld. En op het moment dat... Uh, dat ook zo, zulke grote getallen uh, mensen daar, uh, daarin trappen, zou ik maar zeggen. Dan, um, dan is het niet zo dat je maar beter op moet letten. Dat is gewoon massale volksverlakkerij. Willem, en, ik uh, ben gewoon voorgelogen. Ik heb de bewijzen ervan op papier staan. Ik weet nog wat ik ja. gevraagd heb en ik weet wat de antwoorden waren. Ik ben voorgelogen, heel simpel. Ja, nee, en nee, maar ik daarom, denk met uh, mij 4 uh, miljoen Nederlanders. Ja, ja en, en daarom denk ik, dit, dit is niet... Dit is, uh, het is geen uh, dommigheid van ons allemaal. We zijn, we zijn gewoon uh, belazen door mensen die je denkt te vertrouwen... omdat ze verstand van zaken hebben. Nou, en ik, ik vind het een simpel gedacht dat we er maar beter op hadden moeten letten. Ik denk dat, uh, dat er een soort machtsmisbruik geweest is... en dat daar, uh, dat er best op een of andere juridische manier aangetoond kan worden. En als je dan met z'n allen een vuist kan maken, zou dat prachtig zijn. En wat? misschien kan uh, die macht neemt... van jou wel, wel, wel, wel echt plaatsvinden... maar dan uh, op juridische weg... We gaan de ontwoekenmars lopen met z'n allen. De virtuele ont, uh, ontwoekenmars voorlopig nog. Uh, wat, wat nemen we mee aan, uh, aan, aan spullen om het een beetje gezellig te houden onderweg? Mm, nou, uh, alle goede moed. Ik vond het wel aardig de mensen die, die, die voor mij antwoord kwamen ook dat ze allemaal toch ook een soort vrolijkheid hebben van nou ja, we zijn er uh, ingestonken, maar uh, uh, op een of andere manier. Uh verlaan we er onszelf doorheen. En dat, dat, dat vind ik een uh, bemoedigende gedachte. En ik denk dat als uh, veel van die verkopers hier naar zitten luisteren... dat ze juist niet vrolijker worden. Dus uh, vrolijkheid nemen we in ieder geval mee. Dat doen we. En we schrijven pluksen op het spandoek van Willem. Dankjewel. Dank dat je belde, Willem. Oké, okay, graag gedaan. Super. Dag. De heer Schoots, goedendacht. Ja, nacht Ja, ik heb ook al een aantal getiteld, denk ik. Als u, uh, als u uh, iets claimt bij de verzekering, omdat die juist is... Dan valt dat onder het wetboek van strafrecht. Dan pleegt u verzekeringsfraude. Ik zou graag willen dat er op de spandekpan van justitie... zet dus verzekeraarsfraude in het wetboek van strafrecht. Zet verzekeraarsfraude in het wetboek van strafrecht? Ja, we hebben wel een titel op En ja. dat zal u wel onder ondervallen. Maar ik denk dus dat dat een gekwalificeerde vorm is van fraude. Omdat zij ja. de deskundigheid hebben. En dat dat dus een uh, sprake is dus van uh, vertrouwen wat geschonden wordt... wat daardoor dus een extra strafvermindering zou kunnen betekenen. En uh, daarom zet dat maar in dat bijvoorbeeld van strafrecht. En wat zou verzekeringsfraude dan precies moeten behelzen? Verzekeraarsfraude. Ja, sorry, verzekeraarsfraude. Nou, wat zou dus, het... als dus als dus een verzekeraar opzettelijk een verzekering afsluit... waarbij zij dus de klanten benadeelen met de opzet... tot het benadeel. Want dat is duidelijk. Dan zijn ze strafbaar. Kijk, want er, nu moet iedereen... in het civiele vlak... moet zijn heen heen, belangen gaan behartigen... en in ijsje binnen gaan halen. Waarom kan dat niet via de strafrecht... ook nog eens gebeuren? Ja, ja. Bent, bent u een slachtoffer... van de, de Woekenpolissen? Ja, dat ben ik zeker. In 1994... kregen wij de sparenomregeling. En dan was dat Belastingvrij sparen. En dat was dan een hele handige heetje om daar ook een polis van werk te sparen. En dat geld werd dan neergelegd bij het Nationaal Spaarfonds. En die beloofden mij dan jaarlijks uh, berichten te geven van hoe dat de zaken ervoor stonden. Tot 2004 kregen wij een enorm bericht en toen ben ik het gaan eisen. En toen kreeg ik een vreselijk in correspondentie met mijn sigaar van Spaarfonds en bij dat liep heel hoog op. En op een gegeven moment kreeg ik dan toch de gegevens vrij. En toen zakte mij de broek af. Want? Zij uh, hetgeen wat daar stond, wat ik duurzaam waar, had opgebouwd. Dat leek, stond helemaal niet in verhouding. Want in 2007 zou ik die expediëren. En dan zou ik 12% de rente ontvangen. En 29.000 uur uh, gulden dat ik daar gespaard heb. Ja. En, ik, en ik kwam aan 4500. Dat, is dus, uh, dat was dus nog geen 10.000 euro. Uh, ik, ik heb een claim gedaan bij de boeker-polisregeling. Uh, ja. En dat kreeg later nog een keer 800, dus ik heb in totaal 5500 euro gebeurd. En uh, daar moet ik dus nu belasting van betalen: 30%. Want inmiddels is hij geëxprediëerd en omgezet in de leidruimte. Ik kan dus niks met omzetten. Ik moet ik moet doen met die 5500, minus 30 procent. Dus ja. Dat is ongeveer 4000 euro Totaal 9000 gulden. Maar en wat, dat wat staat dan in verhouding tot 29.000 euro gulden die mij beloofd Maar wat, wat, wat, wat zijn de gevolgen van deze schade bij jullie? Nou, dat ik, ik heb een levendigante polis heb die niet in verhouding staat tot hetgeen wat ik gespaard heb. Ja. Ik heb zelfs eh, hetgeen wat ik ingelegd heb. Het nog bij elkaar, denk ik, zo'n 30% extra in moeten leveren. Ongelooflijk. Dus, uh, is, dus, is toch... dus uh, op 100% duurt ik gewoon 70% nadat ik dus uh, 17 jaar gespaard heb. Het is dan gewoon roof van iemand zijn spaarcent, dit op deze manier? Ja, inderdaad. Nou, maar waar... ik, kan dus, ik kan dus niet omzetten naar een andere regeling. Uh, ik, heb, uh, ik heb mijn geld binnen en dat staat uh, in mijn lijfrent en dan krijg ja, ik daar wat van. Gelukkig hoef ik daar niet van te leven. Yeah. Maar het is natuurlijk wel een schandalige zaak, maar vooral ook de methode. Hoe dat, dat spaart yeah. ons met mijn claim. En ik, uh, de dreigementen, van je krijgt geen, geen uh, winstuitkering meer en uh, je moet door blijven gaan, want enzovoort, bla bla bla. Maar ik heb gewoon gezegd in 2004, ik, ik zet een premie vrij. Ik hou ja. me op. Ja, nee, en toen heb ja. ik nog drie jaar in ieder geval privé kunnen sparen... van de spanje En ik ben er gewoon alweer mee opgehouden. In 2004 stond het, het al. Het schiet allemaal niet op. We gaan, we gaan, we gaan de uh, gaan we starten. We, we, we zoeken de mensen bij elkaar. En uh, uh, we hebben u alvast ingeboekt. En het spandoek... Dat ligt klaar. Zet, verzeker, uh, zet verzekeringsfraude. verzekeraarschap. zeg weer fout. in het wetboek van strafrecht. We zetten het op het spandoek en we, gaan, we gaan lopen. Hartelijk dank. In vergelijking. Dank u wel, meneer Schoots. Dank u wel. Ik kreeg een sms'je van Suzanne. Die schrijf, Zij schrijft: Het zal ze niet lukken om ons al langer kaal te plukken. We blijven protesteren tegen de Haagse heren. Ik loop naast je. Frank groeten, Suzanne. En ik kreeg ook nog een mailtje van, even kijken hoor, uh, Ampinak die zei: Je hebt mijn spandoektekst niet helemaal goed voorgelezen, met als gevolg dat het rijmeffect verdwenen is. Ik zal het nu bij deze uh, corrigeren. Bankiers zijn vampiers. Ja, als je het zo voorleest, dan is het inderdaad een uh, rijmeffect. En dat heb ik even voor, uh, over Pim, het hoofd zien. Pim uit Amstelveen schrijft: Op mijn spandoek staat: Uitroeien dat voortwoekerend onkruid. En Sjoerd van Buren schrijft, bankwezen van Nederland verenigt u. Bankwezen van Nederland verenigt u. Dat is ook een hele mooie trouwens. We zijn de wezen van de banken. En uh, Luc Kresti schrijft, door jullie beleggen, dubbele punt, wij geen brood... Dat is ook een hele mooie. Het wordt steeds mooier, dames en heren... dat de, de teksten die wij krijgen voor de spandoeken van de Ontwoekermars 0800-1121... dat is het telefoonnummer waarop je ons kunt bereiken. Of twitteren, Ed of Ed Dat zijn onze Twitteradressen. 0800-1121. John, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, plak die er ook nog maar even aan. We pikken geen stenen voor brood. We pikken geen stenen voor brood. Ja, we pikken geen stenen voor brood. Ja... Ja, ik, heb, ik heb een heel oud akkefietje gehad met een, uh, met een uh, aftakking van de SNS-bank. Ik heb trouwens ook heel, heel erg bezwaar tegen uh, de verplichting die we allemaal hebben om uh, van alles van ons financiële wel en we als zakenmensen bloot te leggen. Want dan, dan ben je dus een willig. Uh, Doelwit voor mensen die denken: hé, hey, daar is wat geld te halen. Daar kunnen we iets rotters uh, aanbieden. Waar wij uiteindelijk met zijn geld ervan doorgaan. Maar wat bedoel je met blootleggen? Kamer nou, van ja, moet als je, je jaarcijfers... dan moet je dus uh, reserveringen voor directie. Voor, als je een pensioen gehad hebt, ik ben voor mezelf begonnen... toen ik al een hele tijd als werknemer had gewerkt. En bij een uh, sanering ben ik er toen uh, tussenuit geglipt, laat het maar zo zeggen. Het kraakte me te hard, toen ben ik ermee mee opgehouden... ben ik voor mezelf begonnen. Ja. En ik kreeg een enorme uh, pensioen gehad. En dan werd ik gewaarschuwd van, nou joh, als je nou winst gaat maken... dan moet je die winst wel gaan reserveren... want dan, anders heb je straks een vreselijk mager pensioentje doordat je je baan opgezegd hebt. En dan, dan beginnen ze op je te schieten en dan zeggen ze: wat heeft u gedaan met uw uh, pensioenreserve? Ja. Want dat staat, dat, dat staat voor iedereen. Ik, via de Kamer van Koophandel kan je dat allemaal wel vinden. Dat, uh, wat dat betreft zijn wij dus? Uh, ja, ja, wild in het wildlopend. Uh, <laughs> ja. ja. en, uh, ja, dus dan krijg je die, die, die telefoontjes van die mensen: van ja, uh, ik, had, ik had toen. Uh, mijn vader leefde toen nog heel, heel veilig gewoon bankobligaties had ik genomen. Die zijn dan uh, veilig, die, die zijn gegarandeerd. En er komt dan een heel klein beetje, beetje rente erop. Maar in ieder geval, het, het houdt wel zo'n beetje zijn waarde. En toen waren de rentes ontzettend laag. En toen kreeg ik dus van al die banken kreeg ik aanbieding van... Nou, ik moest dus een mandje kopen bij hun... En met vaste looptijd. Allemaal hartstikke zeker. Een gemiddelde rendement was 6% per jaar. Maar het was ook best mogelijk dat het wel meer ging worden. 8, 10, 12%. Prachtige folders kreeg ik ervoor. En uh, toen, toen zei ik van nou, ik ga er niet op in. Ja, maar u bent een dief van je eigen portemonnee. Want ja. Nu krijg je bijna niks. En dan, ja, ik zeg maar, het is pensioengeld. Daar kan ik niet mee gokken, want het is toch gokken. Nou, toen wisten ze het nog heel goed geregeld. Dus als u nou de, de dividenden cedeert aan ons... dan garanderen we dat u altijd... wat er ook met die koers gebeurt... krijgt u uw uh, belegde geld terug. Ja. En toen heb ik niet verder doorgevraagd. Toen dacht ik, nou ja... ik probeer het eens een jaar. Dus ja. toen heb ik de winst van een jaar heb ik op die manier... in handen, in een handen gegeven. Maar wat bleek? Uh, die dividenden die uitgekeerd werden... Daar werd dus de belasting van afgehaald. Dat is de dividendbelasting, 25%. Mm -hmm. En dan kreeg ik een rekeningafschrift. En daar stond dus een tekort van 25% op. Want die garantie gaven zij op de bruto uitgekeerde <lacht> Ja, rendende. zo lust ik er nog wel eentje. Dat is een leuke rekensom. Ja, ja. Dus elk... En, de, en ik zat vast, want dat mandje dat zat vijf jaar vast. Ik kon tussentijds ook niet verkopen... En in het begin dacht ik, nou ja, ik verdien er niks aan en ik moet zelfs nog. Uh, ik, ik verlies er ook nog wat op doordat ik het dividend niet in handen krijg. Maar als die koers nou een beetje blijft stijgen, ach, ja. dan val ik er toch geen buil aan. En de koers die ging omhoog. Dus na twee jaar dacht ik, nou laat maar zitten dan. Ik heb het gewoon laten lopen. Ja. En toen stortte de koers in. Fijn. En toen kon ik niet verkopen. En toen stortte de koers nog verder in. En toen werd de bank vervelend. Want die zei van ja. Uh, het dekt niet meer. Ja. En uh, u heeft ook nog schuld aan ons... want u moet die, uh, dat verschil tussen bruto-dividend en netto-dividend... moet u nog aanvullen. En toen kreeg ik rekeningen voor uh, boete, boetes wegens uh, roodstaan... op de tussenrekening. En daar werd enorme rente op gerekend... uiteindelijk aan het eind van het verhaal... toen ik uh, uitgekeerd zou krijgen na die vijf jaar... toen had ik een schuld van 4000 euro... Ja, ongelooflijk. Ja, van, ja. Dat, van dat soort. Nou, ja, en, ik, ik, ik, ik, ik weet wel zeker dat je ja gaat zeggen op mijn vraag of je mee gaat doen met de ontwoekermars. Natuurlijk, maar ik heb, ik, ik, ik heb jarenlang heb onder schot gelegen van die lui. Tot en met dus de. Ik, ik heb de, de deurwaarder zelfs aan de deur gehad. Om, om dat geld wat zij meenden dat ze nog van mij te vorderen hadden. Terwijl ik dus mijn geld kwijt was. Om dat nog te proberen ook binnen te halen. Tja. En daar heb ik dus dwars voor gelegen. Dat kan ik me niet dus voorstellen. op een gegeven moment heb ik gezegd: van nou, uh, nog één keer de deurwaarder. en dan kom ik hier de boel even verbouwen. We pikken geen stenen voor brood. Ja, we pikken geen stenen voor brood. Ja, want dan zouden we zouden dat eigenlijk wel moeten doen. Tja, als het aan hen ligt, dan doen we dat. Dan pikken we alles. Maar in de bankwezen, hè, dat is het. Dat, ik, want er was vanavond nou weer in. Pauw en Witteman was er dus ook weer, weer zo'n zo bankdeskundeloog. Die dan vertelde of probeerde ons duidelijk te maken. dat zo'n Schotse bank die gered is door ja. de Britse regering. Matthijs Bouwman was dat trouwens, ja? Ja, die, nou, dat's die, die nieuwe topman daarvan. Die gaat met tussen de 5 en 6 miljoen per jaar ja. gaat die naar huis. De Royal terwijl Bank is Terwijl die bank nog steeds wankel staat. Alleen maar dankzij dus de steun van de, de, alle Britse burgers die hem overeind houden. Het blijft dat bizar. Is toch, dat is toch schandalig? Het geldt en... trouwens ook voor sommige verzekeraars hoor, in Nederland. Die zijn ook met geld van u en mij ja. overeind gehouden. Ja. Uh, terwijl we ze volgens mij al royaal voorzien hebben in hun uh, leuke bonussen. Ja, en Op daarom Londen. zei hij ook van. Zij hebben eigenlijk een ideale zakenpositie, want ze kunnen ons chanteren tot en met. Want ze mogen niet failliet gaan, want anders dan gaat ons, onze hele economie naar de knoppen. Dus alle fouten die ze maken, die worden door anderen opgevangen. Maar als het goed gaat, dan vullen ze hun zakken. Ja, goed. We gaan de, ont de virtuele ontwo ontwoekermars op Den Haag... Ja, het is een wereldwijd complot. Gaan wij doen met z'n allen. En het <laughs> spandoek hebben we al ingeboekt. Het spandoek, we pikken geen stenen voor brood. Okay. Dat, dat zit er bij deze bij. Dank. Goed, succes. Je krijgt Dank. vast nog veel telefoontjes. Daar ben ik van overtuigd. Ik krijg ja. in ieder geval heel veel mail ook. Dank voor het ja. bellen. 0800-1121, dat is de telefoon van Kazeloenen. Uh, en onze mailadres is kazeloenen.ncv.nl. Uh, Gerard Schoonderwoerd schrijft... Als er 4 miljoen woekerpolissen zijn... Nou, het zijn er 7 zelfs. 4 miljoen mensen zijn er met woekenpolissen, dan zou het via een wet gerepareerd moeten worden. Wat doen de politieke partijen hieraan? Of is hier geen meerderheid in de Tweede Kamer voor te vinden? hele spannende vraag. Uh, morgen praat de Tweede Kamer hierover. En dan is het afwachten of onze volksvertegenwoordigers... ook de ballen hebben om uh, hier iets echt aan te doen. Want de dwarsverbanden en uh, de, de krachten zeg maar, die op hen inwerken... die zullen ook echt gigantisch zijn. Want zo wordt dat nou eenmaal gespeeld, dat uh, um, spel. Uh, Riek Hessing schrijft... Ik loop mee met de virtuele Mars. Mars, ik zou de spandoeken uh, dieven zetten. Verder kan de SP iets voor jullie doen. Vriendelijke groet. Uh, L Ellie staat daar, volgens mij. Uh, ja, goed. Of zij dan ook echt wat aan kunnen veranderen... is natuurlijk een andere vraag... want zij zijn maar een van de vele politieke partijen. Rien, goedendacht. Ja, goedenacht. De virtuele ontwo ontwoeker, Mars, ga je mee? Nee, ik ga me niet mee. We hebben een nee. Maar ik wil wel spandoek ophangen van word je eens een keer wakker. Ja. En dat bedoel ik gewoon uh, zowel naar de politiek als ook naar de mensen zelf. He, van, uh, van uh, zei ik ook tegen die redacteur: van, Als je kijkt naar de kantoren van banken en verzekeringsmaatschappijen. Mm -hmm. Ja, die, dat zijn altijd hele luxe uh, gebouwen. Ja? Ja, nou, nee, ik luister al. Dat, ja. ja? dat betaal jij en ik. En al die verzekeraars. Ja, ik heb zelf bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt. al twee, vanaf uh, 72. En toen heb ik zelfs ontslag genomen. omdat ik niet eens was met het systeem. Wat daar al gehanteerd werd. En wat was dat voor systeem? Wat bedoel je precies? Nou, dat je gewoon belazend wordt. <lacht> bij een verzekering. Ja, maar, maar leg even uit. Van mij is het. Jij zegt. Van mij ik, is het. Jij werkte ja, bij een verzekeraar. Sorry, we hebben een heel vertraging, begrijp ik. Uh, uh, jij werkte bij een verzekeraar. Ja. Uh, jij was niet tevreden met hoe dingen gingen. Uh, je zegt, want uh, wij, de verzekeraar, blazen alles. Maar, maar leg het even iets preciezer uit wat je dan precies bedoelt met blazen. Nou, dat is gewoon: dat administratiekosten rekenen waar u van uh, tegen zegt. En uh, dat ze ontzettend lage rentes berekenen. Van uh, in de hele zeg maar, technische verzekering verzekeringsprijzen mm -hmm. ja, terwijl ze zelf veel meer beurden. Dus er zat gewoon ontzettend winst op. En ik heb uh, toen de tijd heb ik, uh, want dat was een van de nieuwe producten waar ze mee overteerden, was op een gegeven moment uh, een levensverzekering met winstdeling. Ja, en er zat dan een klein stukje extra uh, premie op. Ja, en dan kreeg je al aan het eind van het jaar kreeg je dan een zogenaamde winstuitkering. Mm -hmm. En dan had je zelf al betaald door het extra stukje premie. Oh, Noem <laughs> dat een koekje, koekje van <laughs> eigen doosje. Oh, sigaar uit eigen doos. Oh, dat is hem, ja. <laughs> die ja, ja. Ja. ja. en zijn, al die verzekeringsmaatschappijen zijn gewoon jarenlang doorgegaan. Ja, met en... allemaal slimme geitjes. Met al dat soort slimme geintjes. Nou, en het wordt dan zo steeds ingewikkelder. Vandaar ik op een gegeven moment die boeker -Pauwelsen. Maar het is natuurlijk altijd zo... dat uh, als je kijkt gewoon naar de, de rente die je kan vangen door te beleggen... als dat uh, hoger is dan wat ze je beloven dan... Ja, als dat de werkpatiënten is, dan weet je gewoon dat je blazend wordt. Ja. Daarom zeg ik op mijn spandoek: van, Word nou eens een keer wakker. Ja. ja, ja, ja. Want het is al jarenlang aan de gang. Ja. Nou ja, weet je, het, het stom is, ja, je praat natuurlijk tegen een slachtoffer. Dus wat dat betreft, ik ben wakker en ik ben ook be behoorlijk zakelijk, mag ik wel zeggen, als het om dit soort dingen gaat. Nou, niet genoeg geweest. Ja, maar dat weet je, ik, ik ben ook gewoon voorgelogen. Dat is echt, er is, er is geen, tegen oneerlijkheid is geen kruid gewassen uiteindelijk. Want ik, ik heb... Ja, nee, het is oneerlijk. Dat ben ik met je eens. Ja. Hè? En dus... daarom zou ik het regeren. In keihard geval moet ingrijpen in dat soort praktijken. Maar goed, als je het dan weer ziet gewoon hoe de regering de laatste tijd is omgegaan met de banken. dan denk ik ook van: ja, die regeringen vindt het ook allemaal best, want het systeem moet in stand gehouden worden. Ja, en er zijn die 4 miljoen uh, mensen waar je het over hebt. of bij nee, ja, 1 miljoen en 400 hoekhouders. 400 miljoen of 4 miljoen hoekhouders. die mensen zijn nog steeds de dupe. Ja. Omdat gewoon de regering gewoon niet ingrijpt. Ja. Want die is toezichthouder. Kijk, van de verzekeringskamer hoor gewoon geen moer. Ik stel dat allemaal toe. Ja. Nou, ja. En terwijl de verzekeringskamer is toch gewoon het apparaat wat onze belangen in de gaten moet houden. Ja, dat, dat is het wonderbaarlijke. Je hebt ook nog de, de autoriteit financiële markten, heb je nog die toezicht ja. moeten houden. Ja. Uh, dus wat dat betreft, er is dus een, een hoop is er, uh, aan merkwaardigs gebeurd de afgelopen jaren. Maar ja. Nou, maar dat klopt gewoon helemaal niet van. Precies. Nou, <laughs> daarom zeg ik ook: word eens een keer wakker, in Nederland. <laughs> Precies, word wakker. Jij gaat niet meelopen, maar je gaat wel langs de kant van de weg zitten. Dat waarderen wij zeer. Wij meelopers van de Onthoekenmars uh, waarderen zeer dat jij ons gaat steunen langs de zijkant, want uh, wakker worden ja, is de We moeten ook... we gewoon een keer wakker worden. Met... We moeten gewoon in Nederland wakker worden. Zullen we dat dan, dan gewoon opzetten? Word wakker? Kijk, als je op een gegeven moment, dat gaat voor jou ook. Als je naar een haven terecht komt. Ja, mm -hmm. ik weet dat je een zeider bent, zeezeider. Mm -hmm. ja, dat heb je heel vaak al gecommuniceerd in dit soort programma's. Als je daar een gigantisch schip in die haven ziet komen, dan zeg je in je achterhoofd toch ook van, hé, hey, waar betaal ik hier al dat van? <laughs> ja, ja. ja, zo, zo denk je wel. Als je het ja. om gigantische gebouwen gaat, ga maar eens in Amsterdam-Zuidoost kijken, of in uh, Den Haag, uh, Rotterdam. Dat zijn allemaal gigantische kantoren. Ja. Ja, je ja, hebt je... een artikel luxe ingericht. Precies. Nou, goed. Ja? We, we, we, we schrijven gewoon, word wakker op het uh, spandoek. Met een uitroepteken. Oké, okay, dank. Ik hoop dat één uitroepteken genoeg is. Dank je wel. Hé, hey, goeie uitzending. Dag Rien, dank voor het bellen. Ja, doei. Als je wil reageren, dan kan het nog, nou, zeggen, nog een goede 6,5 minuut. Dan kan het op 0800 1121 Als je mee wil lopen met de virtuele ontwoekermars van Casaluna. Uh, de virtuele mars op uh, Den Haag. De plek waar het Verbond van Verzekeraars zit. 4 miljoen gedupeerden. En wat schrijft uh, Henko dan? Hij schrijft, de vervuiler betaalt 4 miljoen e-mails naar de maatschappijen. En ook naar de Tweede Kamer. Het is ook een gedachte. Joost, nacht. Goedenavond. Ga je, je meelopen? Ik heb hè? Ja, ja. Ik uh, zelf ben ook uh, een slachtoffer in dit geval met legio-lease. Vier contracten met uh, 20.000 euro. Mm -hmm. En uh, ja, dat is, dat is niet leuk. Hè? De, het onrecht wat je, wat je overkomt. En de machteloosheid eigenlijk uh, die daarbij uh, ja, voor jezelf bij uh, je ja, parallel loopt eigenlijk ook. Uh, ja, ik heb dan nog wel een beetje mazzel gehad in die zin dat ik uh, centjes gespaard had en het uh, zelf kon betalen. Uh -huh. Maar het blijft veel geld en ik heb dus persoonlijk niet zo lange een nasleep gehad als veel mensen wel hebben meegemaakt en nog hebben. En dat is, uh, ja, dat is, uh, het is natuurlijk. Het uh, uh, heeft heel veel effect op de mensen die dat meemaken. Wat voor effect had het op jou en de mensen ja. om je heen? Ja, dat, ja, het is gewoon heel erg. Ik, ik denk ook, ja, vind het ook heel goed dat hier ja, weer op deze manier aandacht aan gegeven wordt. Ja. ja. Persoonlijke tekst, ik loop dus mee en ik dacht even Bram bellen. Sorry? Even Bram bellen. Br ja, dat maakt u er gelijk van, maar dat, dat hoeft hem er niet achter te zetten. Uh, maar het mag, wat mij betreft, tuurlijk. Ja. Uh, maar juist omdat ze zelf uh, reclame maken met even uh, Apeldoorn bellen, dacht ik even, nou laten we hem eventjes uh, hun eigen slogan tegen uh, een verzekeringsmaatschappij gebruiken. Zo. Ja. Ja. Ik denk dat hij heel sterk is. Ja, ik, ik, ik, ik lees even een reactie voor uh, van Johan uh, Timman. Johan Timman zegt: beste Frank, ik vind de actie, onze uh, virtuele ontwoekermars, eigenlijk veel te ludiek. Het gaat hier om bewuste zwendelpraktijken. Jammer dat je maar één uur hebt, een vervolg zou op zijn plaats zijn. Wat vind jij? Uh, ik denk dat je het zou uh, lekker zou moeten doen. Eh, de straat op. Ja. En dat hoeft dan misschien niet alle uh, wat er in het Midden-Oosten aan de gang is... He, zoals een uh, manier voorstelde met kruiwagen. Maar misschien is het wel eens nodig om echt tam-tam te maken. Uh, om uh, eventjes met de voorgaande spreker uh, door te gaan. We zijn wakker. Ja, ja. He. Een beetje ontwaakt uit een... Uh, collectieve psychose. Nou ja. En nu zijn we wakker. Weet je, dat is, dat, grappig dat je dat, dat zo beschrijft. Uh, mm -hmm. Ik heb dat gevoel wel heel... ook van mezelf hoor, als ik heel eerlijk ben... Heel, wel heel erg gehad zo. Ja, je zit toch als een soort konijn in de koplampen te staren, zeg maar. Ja. Ja. Hè? En uh, wat andere mensen ook al verteld hebben... je bent niet kundig. Uh, je doet mee... in, in de stroom. En omdat het ook zo... Ja, zoveel mensen daarin meegaan, dan is inderdaad uh, het vertrouwen heel snel gewonnen en dat je die stap toch neemt. Ja. <tacht> en uh, ja, dan voor, uh, voor mij in het begin ook wel uh, wat schaamte uh, en hoe kan je zo dom zijn, toch? En, ja, dus nee, maar dat is een heel precies... mens. Maar ik denk dat dat juist uh, ook dit soort dingen best bespreekbaar mogen. ...gemaakt worden hè? Dat om het collectief te versterken eigenlijk. Ja. Hè? We zijn wakker. Ja. Ik vind het niet slecht van de voorgaande spreker. Eh, Tantan mag ook gemaakt worden. Eh, eh, stokken en stenen gaat mij te ver. Maar ja hoor, ga maar, eh, de rust straat op. Ik, ik heb die voor uh, mij opeens de politiek bedacht. politiek maar gewoon uh, zeg maar hier hard voor maken. Ik heb opeens bedacht wat ik erop ga zetten. Ja, Terwijl je aan het praten bent, ik... schoten het opeens te binnen. Ik ga erop zetten, ben ik nou zo dom of jullie zo slim? Ja, nou dan gebruik je ook een, een, een quote van een uh, bekende Nederlander. Precies. Overigens een uh, zeer gerespecteerde coach, wat mij betreft. Ja. En uh, volgens mij zouden die mensen dat echt niet erg vinden... als een quote van hun uh, gebruikt wordt uh, voor een collectief uh, goede zaak. We gaan, Joost, we gaan jouw teksten even brandbellen, gaan we erop zitten. Ik wil je heel Dankjewel. hartelijk danken. Ik wens uh, ja, jullie met je programma, overigens alle programma's... Op Jullie zijn, dat vind ik zeer interessant. Heel veel okay. succes. en okay, uh, dank. Ik denk dat dit wel een, een hele goede zal zijn. Oké, okay. ik wil je hartelijk danken. De ontvoekermars van Casaluna. Uh, ik voeg nog even een paar dingen toe. Uh, Luke Crest die schrijft. Ik ben een nieuwe tekst aan het schrijven op het nummer. Uh, de muzieksuggestie is. Ik ben belazerd. Ja, ik ben bedonderd. Bekend door Zonneveld. Uh, Jan Schrik, die schrijft. Ik zal op mijn spandoek plaatsen maten naaien. Ik werd in het verleden geadviseerd door een collega. Die hiervoor inmiddels bonusuitkeringen werd beloofd. Uh, Erik schrijft, banken zijn boeven voor op een spandoek. Ik loop mee, Erik Krediet. En Sjoerd van Buren schrijft, ik, gemang geld, gemangeld, gemang geld. Die vind ik wel leuk. We gaan het antwoord op raad inspreken van Casaluna. Dit is de voicemail van Casaluna. Arm Harm Frank hier. Goedendag. je praat met de interventiecardioloog Erik Dukkers... over een nieuwe stamcelbehandeling bij hartkwalen. Hoe houdt jouw gast zijn hart eigenlijk een beetje gezond? Ik ben benieuwd... Goed gesprek. Dag. Ja, wij gaan de virtuele ontvoekenmars op Den Haag gaan we afsluiten. Heel veel dank voor het bellen. Er werd ontzettend veel gebeld. Niet iedereen kon aan het woord komen. Excuses daarvoor, het is niet anders. Het komt niet zo heel veel voor. Maar het was echt heel erg druk in deze uitzending. Um, ik wil jullie allen hartelijk danken. Zometeen nog steeds wakker Nederland hier op deze Radio 1. En nog een hele fijne nacht.